Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, @vpro_nms vpro NMS. Of op de mail, nooitmeerslapen, We gaan het straks hebben over de overgang. Ingeborg uh, Beugel, die uh, spreekt daarover. Zij uh, heeft het thema van erbij meegemaakt en heeft daar... Uh, creatieve uitwerkingen uh, aangegeven. En Georgina Verbaan hoort u over uh, het stem acteren. Want daar mogen tegenwoordig ook Oscars voor worden uitgereikt. Maar we beginnen met Walter van den Berg. Hij is deze week de schrijver die elke dag voor ons een verhaal schrijft... op basis van iets dat die dag is gebeurd. Hij heeft uh, romans geschreven. West, de hondenkoning en van dode mannen win je niet. Walter, goeienacht. Hallo, hi. Vertel, waar, uh, waar wil je het vandaag over hebben? Ja, ik, ik, ik kom niet recht bij... Uh... Bij Tony of bij Marcos zoals hij het echt heet. Bonnie en uh, Clyde worden ze, worden ze overal genoemd. Ja, nee, dat had, had Bert Wagendorp een mooi stukje over geschreven. In, in, in, in de Volkskrant. Dat, dat zodra je uh, een man en een vrouw samen hebt. die uh, gewelddadig worden, dan wordt het meteen Bonnie en Clyde. En de, de fascinatie van de combinatie. Uh, over de combinatie met. met, met uh, hoe zeggen dat? De combinatie van seks en geweld. Dat was dan volgens hem de gouden greep. Nou, er zit wel wat in, denk ik. Denk ja, ik denk dat dat een redelijk ja. adequate analyse is... Van, van, die, uh, toe, van het toekennen van die naam aan deze twee. Ja, precies. Wat, wat is er vandaag gebeurd? Ze zijn uh, gearresteerd en, en ja, voorgeleid in ja. en, en heel veel pers. Ja, het, het, het, ja het, veel spektakel is er niet meer. Ik denk dat het spannendste wat er nog gebeurde was... dat, dat Jan Kooyman gisteren zei in RTL leek. Nou, ik denk ik... Uh, de, hij vroeg zich in ieder geval of ze iets met de dood van Els Bosch te maken hadden. En, en, en, en dat... Zelfs dat was even nieuws. Maar dat leek me een tikje overdreven. Ja, er zijn ook nog andere schurken in de wereld. Ja, precies. We kunnen, ja, niet, alle, niet, alle we kunnen niet alle... Dat zou wel overzichtelijk zijn als je alle misdaden in een land kon op, oplossen... omdat je twee, twee types te pakken hebt. Ja, ja precies. Ja. Maar je hebt het goed gevolgd zo te horen. Je, je, je zit er ook echt hele dagen bovenop, lijkt het. Ja, nee, ik, ik zie ook nauwelijks anders, ander nieuws meer... Dat, uh... En, en mijn collega's op het werk die, die houden me op de hoogte... als er iets gebeurt en zo. Ja, er gebeurt eigenlijk al niks meer. Maar, het, maar niet doorgaan. Het voelt nu alsof ik een roman aan het schrijven ben... die, die al voor drie kwart in de winkel ligt. En, en als, dat de literatuurpolitie zegt... dat ik mijn personage niet meer mag gebruiken. Dus ik ga nog wel even door met ze. Goed zo. Dus, ja. Vertel. Nou ja, draag het verhaal voor. Dat is okay. misschien het beste idee. Ja. Tony, zei het meisje, Tony is... Nu de rechtszaak. Nee, zei Tony, de rechtszaak is nu niet. Waar brengen ze ons naartoe dan? Ze brengen ons naar de rechter. Dus nu is de rechtszaak. Nee, nu is niet de rechtszaak. Tony keek door het stalen gaas van het achteraan. Het busje waar ze in zaten liet Duitse straten, Duitse huizen en Duitse mensen achter zich. Alleen de Duitse politieauto bleef bij ze. Voor... Voor ze reden twee motoren die bij kruispunten het verkeer te tegenhielden. En hij wilde vragen of het haar opviel, hoe gek het eigenlijk was. Altijd doorrijden en nooit hoeven stoppen, maar laat maar. Ik wou dat ik een crew had, zei hij na een tijdje. De volgende keer zorg ik dat ik een crew heb. Wat is een crew, vroeg het meisje. Wat bedoel je, ik wou dat ik een crew had? Gewoon zei hij maten die me hieruit zouden kunnen halen, zoals in GTA 5, zoals die crew in GTA 5 Lamar uit de shit haalt. Zo zou ik een crew moeten hebben die mij uit de shit haalt. Het meisje bleef even stil. Daarna zei ze: En ik dan, Tony? Je moet een paar gasten hebben die je kan vertrouwen, zei Tony. Meer tegen zichzelf dan tegen het meisje. Moet ik niet uit de shit gehaald worden, Tony? Tony keek naar het meisje en lachte, jij zit niet in de shit schatje. schatje, je weet niet eens wat shit is. Het busje stopte en stoppen was tijdens de rit zo ongewoon geworden dat hij meteen misselijk was. Kan ik je crew niet zijn Tony? Tony antwoordde niet. Weet je, weet je wat ik zat te denken ook? Dat beroep me tegen elke vorm van misdaad en, en, en geweld en, en agressie. Dat, dat even vooropgesteld. Zoals wij allemaal. Zoals, wij, zoals de, de meeste van ons ja. dat uiteindelijk uh, zijn. Maar in, in de liefde, als het echt heel leuk is, als je nog ook in die, in die leuke fase zit, ik ben inmiddels zo cynisch dat ik denk dat leuke fase is in de liefde, dan, dan is het ook een beetje dat samen tegen de rest van de wereld. Snap je ook bedoel? Dat je dan ja, dus samen ja. achtervolgd wordt, samen tegen de rest van de wereld. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van, van romantiek, toch? Ja. ja, maar ik denk wel, wat ik me afvroeg met, met uh, uh, Antonio... Uh, in de, de stukken die in de volksland gestaan, ook over, over zijn verleden... Uh, dat hij de, uh, uh, onthecht is, opgegroeid en dat soort dingen... En ik vraag me ook af hoe, hoe, hoe, hoeveel liefde er zit uh, van hem naar haar toe. Ik ben, natuurlijk ben ik uh, alles aan het verzinnen. Dus dat, uh, maar dan, dan hem, is het gewoon het foute vriendje. Dan is zij eigenlijk best een lief meisje... die toevallig op sleeptouw wordt genomen door een fout vriendje. Dat is, dat is een minder mooi thema in literair opzicht. Ja, ja maar, maar wel, hoe zeg je dat, misschien iets realistischer. Wat waarheidsgetrouwen, ja. Ja. Ja, maar, ja, het, het is misschien... totaal speculatief natuurlijk. Hè. Ja, is alles is speculatief, weten wij veel ja. uiteindelijk. Da daar, dat, dat weten we allemaal niet. Maar toch, toch is dat wel iets wat ik me kan voorstellen... dat zo samen heel erg verliefd zijn en dan de hele wereld zit achter je aan. Dat dat voor het moment zolang het duurt... tot je uit elkaar wordt gehaald en in de boeien geslagen... dat dat, dat, dat ontzettend romantisch is. Ja, ja. ja het bonnie Clyde verhaal in... Uh... Zijn we er weer terug bij Bonnie en Clyde? zijn we weer terug. Sorry ja. daarvoor. Walter <laughs> van den Berg, dank je wel. Morgen uh, een nieuw verhaal, daar kijk ik naar uit. En ik uh, wens je voor nu een hele goede nacht. Dank ja, je wel. Dank je wel. Ja, ook. In 2010 werd ze gedropt door haar platenlabel. Dat is natuurlijk een tragische gebeurtenis. Maar de Amerikaanse singer-songwriter Marissa Nedler... nam daarna het heft in eigen landen. Eerst door uh, met crowdfunding, zoals het tegenwoordig gaat in de eigen beheer een plaat uit te brengen. En daarna kreeg ze een contract bij de plaatmaatschappij Sacred Bones. 10 februari jongstleden kwam het nieuwe album uit, July. En daarvan draaien we het nummer Drive. Het nummer Drive Fade Into van Marissa Nedler was dat. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Kun je een Oscar winnen voor acteren zonder dat je daadwerkelijk in beeld bent gekomen? Dat werd een kwestie door de film Her... waarin Scarlett Johansson haar stem leent aan een computersysteem... en dat zo goed doet dat haar naam veelvuldig werd genoemd... als kanshebber voor de beste vrouwelijke bijrol... Ze ontving uiteindelijk geen nominatie. Nou ja, is dat nou wel of niet terecht? En moet je nou een Oscar geven of niet? En is het nou volwaardig acteren of niet? En wat is eigenlijk het geheim achter een goede stem? Dat vragen we stemactrice Georgina Verbaan. Oh God, She's so many things. I guess what I love most about her, you know, she isn't just one thing. She's so much larger than that. Oh, thanks, Theodore. See, Samantha, he is so much more evolved than I am. <laughs> you know what's interesting? I used to be so worried about not having a body, but now I, I truly love it. I'm growing in a way that I couldn't if I had a physical form. Eigenlijk is haar een typisch jonge ontmoet meisje verhaal. Behalve dan dat zij niet echt een meisje is, maar een stem in een computer. Het is een knap staaltje acteerwerk van Scarlett Johansson. Voor ons is de film aanleiding om eens te praten... met misschien wel de bekendste stemactrice van Nederland, Georgina Verbaan. Als eerst vroegen we haar hoe lastig deze rol eigenlijk is. Het is een besturingssysteem dat ook wel gaat nadenken... en denkt, jeetje, zijn zeg mijn maar, gevoelens wel echt... En, uh, en met zichzelf ook een beetje in de knoop komt. En dat is natuurlijk... Ja, dat is lastig. Om, je moet niet helemaal een mens worden, want dan, dan is het verhaal weg, zeg maar. Dan, uh, dus, en dat heeft ze ook niet gedaan, dus dat is wel mooi, ja. ja. Is het, is het lastiger ook omdat je geen houvast hebt van een vorm? bijvoorbeeld. Kijk, als je, als je een, een tekenfilmfiguurtje doet, dan weet je hoe het eruit ziet. Ja. Daar kan je al iets mee, mee doen, misschien. Maar zij is een besturingssysteem. Ze zit in computers. Het lijkt me ook heel fijn, omdat je. Uh, het lijkt me eigenlijk ook, ook wel prettig. Want dan kan je echt in je eigen hoofd een hele wereld creëren voor jezelf. En, uh, ja, het had me een mooie rol geleken. Ja. <laughs> Meet Linda. This lovely, lovely brunette is from the Midwest. Dieren Sinterklaas! Yay! Dieren Sinterklaas, dieren Sinterklaas, Op jongens, dieren Sinterklaas. Die gast met de blauwe ogen. Blauwe ogen? Eh, uh, oh, groen. Ja, groen. Met één groen oog. What? But this is incredibly complicated. Those pearls have been stolen and everyone here sneaks through corridors or turns up in rooms. Thanks, I needed that. Zo gevarieerd kan een stem zijn... Hier hoorde u verbaan vier keer. Momenteel is het te horen in de Lego-film... en in het hoorspel Bonita Avenue. Dat is wel fijn. Je wordt niet gehinderd door. Je hoeft niet in de make-up. Je hoeft geen misocent te onthouden. Uh, dat maakt allemaal niet uit. Die hele buitenkant kun je weggooien. Dat is wel heel fijn. En ja, je kan echt bijna het allerfijnste nog met je ogen dicht. maar ja, je moet er af en toe lezen. Dus dan zit je in een klein wereldje van tekst die er niet echt is als een soort bord voor de buitenwereld van je hoofd. en in je hoofd is alles, badkamers, oprijlanen, alles, alles, alles. dat is veel vrijer. je kan overal heen, ja. Wat grappig. En denk jij dan dat je bijvoorbeeld... dat alle andere acteurs van Bonita Avenue dezelfde wereld in hun hoofd hebben... of zijn het allemaal hele andere werelden? En daar ben ik best benieuwd naar. Zou het leuk zijn als je die zou kunnen zien? Ja, ik, ik, en, en ik weet ook niet of dat voor andere mensen ook zo is. Dat weet, dat weet ik niet. Of die, uh, of die ook in hun hoofd ergens heen gaan. Maar uh, dat is het leuke, want je kan dan heel... Uh, meer dan vind, vind ik dan met gewoon echt in een film spelen. Kan je bij, bij hoorspelen en zo kan je... Uh, want animatie ook wel anders. Dan zit je echt op tijdcode. word je helemaal gek, maar... Uh, met zo'n hoorspel kan je echt een beetje verdwijnen even. En uh, dat, is, uh, dat is wel lekker. Ja. ja, Ik weet niet of anderen dat hebben. <laughs> nee, ik hoop het voor ze. <laughs> We maken er meteen zelf een hoorspel van... want jouw poes ligt hier achter ons te snurken. Ja, ja, ja hij is doof. Hij heeft geen idee van hoeveel heren hij maakt. <laughs> <laughs> um, maar het, het is, een, um, is een hoorspel nou echt... Of, of eigenlijk is stemacteren echt iets wezenlijks anders... dan een stemmetje doen, zoals wat veel mensen denken... Uh, ja, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een mooie stem hebben... dat vaak horen, die denken... oh, nou, dat moet ik dan ook maar uh, gaan doen. Ik denk dat dat wel kan, ik heb een mooie stem... maar dan kom je er niet echt mee. Ik denk dat ja, je wel een acteur moet zijn. En, um, ja, dat denk ik wel. Het, het, is, het, is, wel, het is echt acteren, toch? En, maar ja, voor de ene is dat misschien... Kijk, ja, de meeste acteurs hebben wel, kunnen hun stem wel goed gebruiken, denk ik. Uh, en die leren dat ook... En misschien is de ene er iets geschikter voor dan de ander, dat, dat weet ik niet. Er is wel echt dus zo'n vast clubje van, van veel stemacteurs die, die gewoon acteren en ook echt heel veel stemmen doen. Dus misschien, uh, ja, heel veel mensen vinden het ook niet leuk hoor. Volgens mij, heel veel acteurs, gedoe, in zo'n hokje, niemand die je ziet. <lacht> Volgens mij vinden ze dat dan misschien maar niks, maar ik krijg er geen geld voor. En, uh, nou ja, maar uh, ja, ik, ja, ik vind het wel, wel heel leuk. Um, maar het is wel. Ja, ik vind het niet zo moeilijk, maar het schijnt... Het schijnt ik hoor dan van mensen die dan, dat het toch voor sommige mensen wel een beetje lastig is, ja. soms. Nou ja, je staat inderdaad alleen in een hokje. Je hebt soms geen tegenspel, dat maakt het wel lastig. Ja, ja, ja heerlijk. <lacht> nee, nee, tegenspel is natuurlijk altijd leuk, maar soms is het, ook, is het ook best wel fijn. En ja, niemand ziet je echt, dus... Um, <kliek> Ja, je kan al je chanen ook uh, uitschakelen. Daar heb je sowieso niet zo heel snel last van. Maar een hele hysterische huilscène is, is ja, veel makkelijker zo opgenomen dan, dan op een set. Met weet ik hoeveel vreemde ogen en, uh, en gedoe. En, uh, oh nee, die hadden we niet. Of onscherp of uh, daar hangt een geluidsdraad ergens achter, uit je jurk. En, uh, dat heb me allemaal geen last van man. Ik denk dat we Roombaik niet eens inkomen. Oh, kijk nou, de ravage. Oh, die schoorsteen en die taken. Jezus, kijk dat dan. Oh, Tia. Tia, Tia, tia. <lacht> heb je het al gehoord? Oh, vertel. Oh, vertel nou, Prins Daddy. Oh, ja, uh, prins Navin. Prins Navin van Madonië is op weg naar New Orleans. <lacht> is het niet geweldig? Oh. Kijk, je bent wel vrijer, maar dat maakt het misschien ook meteen wel wat enger... omdat het dichterbij komt misschien, op een bepaalde manier. Um, ja, ik vind. Nee, ja, ik vind het echt alleen maar leuk. Maar ik denk dat het. voor sommige mensen wel. Ja, je, je staat echt op een, op een. omdat je alles hoort. Dus je bent zelf ook aan het luisteren. Ja, het kleinste dingetje in je stem kan ineens iets heel anders betekenen. Dat is dan. Het hoeft maar een klein kikkertje in je keel te zijn. En het kan ook ineens heel mooi zijn. Maar ja, dan moet je wel. Dat ben, dat, ja, dat, je zit echt op, op een heel klein soort van micro-niveau te, te spelen dan. met je stem. En uh, ja, dan mag je ook de manier niet horen, natuurlijk. Dus uh, het is wel, ja. Maar er, staat, er zit bijvoorbeeld ook een, een, een seksscène in de film. En ik betrapte me er dus op dat ik het moeilijker vond om daar naar te luisteren. Want je, het ja. beeld gaat echt letterlijk op zwart. En je hoort ze alleen maar uh, praten. Want uh, zij heeft geen lichaam, dus er is geen echte seks. Ik vond het moeilijker om misschien naar te kijken dan een echte seksscène. Oh ja? Oh, grappig ja ik, ik, ik zag haar bij de seksscène, zag ik haar staan in de booth... met haar koptelefoon op en de tekst. En, uh, en dan zo, hmm, tekst, tekst, tekst, kreun, kreun, kreun, kreun. En had ze daar, ja, dat had ik wel mee. Toen was ik heel even een beetje uit. Ja. Doe jij voor Bonita Avenue ook seksscènes? Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Zeker. Ja, die waren enig. Ja, ja. ja. ja ik mocht een soort uh, de website mocht ik in... in uh, Kreunen en, en er zijn ook oh, ja, een aantal seksen in. Ja. En het, is, dat, is, ja, is dat dan makkelijker? Nou, vroeger had ik dat heel gênant gevonden, maar daar, daar heb ik me echt een beetje overheen gezet. Het is nu alleen maar leuk, want wanneer mag je nou zoiets doen? Dat is, dat is vooral hartstikke leuk. Ja. Ja. ja, dat is heel leuk. En stond Waldemar dan gekleed naast je? Ja, ja, ja. Ik, ik had wel mijn handen vaak voor mijn ogen zo. En dan, want we wilden elkaar niet aankijken. En dat is echt allemaal op geluid gewoon te doen. En uh, <laughs> ja. Ja. Ja, ja, dat is heel grappig. Ja. Wat zeg je? Ik verstond je niet. Door de stank uit je mond zijn mijn oren verdelft. Eigenlijk was dit ons avondeten. Maar we geven het u natuurlijk graag. Ik ga maar weer eens. Aaron? Nee, mama, is met mij. Oh, godzijdank, daar zijn jullie. Mijn mobiel was leeg, sorry mama. Zijn jullie oké? Okay? Ja, we, we waren niet in Enschede. Mam, heel Roomweek is afgesloten... en we kunnen niet bij Aarons huis komen. Dus ja, we zitten de komende tijd op mijn kamer. Oké? Okay? Dan, dan weet je dat. Nu, naar aanleiding van, uh, van deze rol van Scarlett Johansson... Is er, is er een hele grote lobby op gang gekomen... dat uh, dit soort stemacteurs, zoals, zoals zij, um, ook een... Uh, uh, in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een Oscar. In dit geval dus voor de beste vrouwelijke bijrol. Vind je dat, vind je dat ook? Vind je dat terecht? Ik vind het een hele interessante discussie, dat, dat zeker. Moet je, moet je lijfelijk uh, aanwezig zijn voor, voor een goede performance in in film? En, uh, ja, ik weet niet... Er zijn, uh, want er zijn, mij, zijn er, weleens, er zijn volgens mij ook wel stille films waarin niemand spreekt en dat mensen genomineerd zijn geweest voor hun fysieke uh, aanwezigheid in een film. Ja, de acteur uit de artist bijvoorbeeld, die heeft ja, ja. niks gezegd. Nou ja, exact. Ja, dus dat, ja, nee, dus dat, dat is dan niet helemaal eerlijk, inderdaad. De, de, ja, het, was, het gaat denk ik om een performance in, in een film. Maar het zou ook wel mooi zijn als ze inderdaad een aparte categorie maken voor, voor stemacteurs. Um. In, in, in animatie en gewone films... dat ze allemaal op één hoop smijten of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Is het een onderschatvak? Nou... Ja, er moet ook niet altijd moeilijk over doen. Hè. Het is gewoon, je weet gewoon de, de script aan te... Ja, ja ik weet niet. Broer, het, is gewoon, het is gewoon acteren. Ja, ik denk wel dat mensen denken dat het heel makkelijk is. Ja, dat is dan net weer niet zo. Maar... Ik, ik, ik, ik loop hier niet piekerend door mijn huis. Oh, hoe ik doen? Hoe moet ik dit doen? Nee, nee. Te ijsberen en mezelf willen ophangen en zo. Dat heb je dan toch wel meer voor, voor echte films. <laughs> dan, dan heb je dat wel. Dat heb ik niet voor stemdingen. Dat is zo fijn. Je komt gewoon binnen wandelen. En, uh, ja, dat is het. Voor zo'n rol zoals Scarlett Johansson... Dat, dat moet je wel, dat vergt wel... Veel voorbereiding, denk ik ook. Repetities of zo. Maar ja, ze heeft het later ingesproken, geloof ik. Hè? Ze heeft zelfs iemand vervangen. Die ze, Samantha Morton deed het in eerste instantie. Die hebben ze helemaal geschrapt. Oh, echt iedereen dat weet. <laughs> voor haar. Oh, dat is ook lullig. Ja. Oh, wat erg. Wat ik wel heel grappig vind... is dat jij je herhaalt heel vaak dat je het zo fijn vindt aan het stemacteren... dat je niet gezien wordt. Ja. Dat is een hele gekke opmerking voor een actrice. Eh, uh, nou ja, ik... ik ja... Ja, ik, je, van dat je gezien wordt, wordt daar, daar, word je, daar word je vaak on, on, onzeker van. En uh, dat zijn, zijn natuurlijk veel acteurs ook wel. En, uh, en dan moet je er goed uitzien. En dan, ik, ik kan me dan zorgen, dan denk ik, oh, ik mag niet veel zout eten. Want ik heb, morgen moet ik, moet ik heel vroeg filmen. Dan heb ik dikke ogen. Pff, dan moet ik helemaal niet mee bezig zijn. Dan moet ik helemaal niet leuk. Dus uh, ja, wat dat betreft is stemacteren dan wel heel fijn. Dan kan je niet schreeuwen in de kroeg. Maar goed, het is dan... Ja. Echt ja. ja. Maar het is, het is voor een acteur. Het, het, het hele vak draait eigenlijk om gezien te worden? Vind, vind ik niet. Het gaat om het spelen toch echt. En iets neerzetten. En dan, dan is het als, als je dat alleen maar met je stem kan. Is dat een... Ik vind, vind gewoon acteren ook leuk hoor. Maar, maar dat is wel echt wat, wat heel leuk is als hem acteren: <lacht> dat je niet gezien wordt. Ja. ja. De film Her met de gedaan, poeze. Ik ben zo trots. Juist, de film Heur draait vanaf vandaag in de bioscoop met de stem van Scarlett Johansson en Georgina Verbaan is morgen weer te horen op Radio 1 tijdens het hoorspel Bonita Avenue naar middernacht. Het beste album van 2012 volgens het blad Rolling Stone was Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Het nummer Rocky Ground brengt een meer experimentele. Kant van, bos aan het, van de bos aan het licht. Zo is er rap te horen op een Springsteen-album, gedaan door Michelle Moore, die ook de achtergrondzang doet. Dus van het album Wrecking Ball van de Bos is hier rocking, Rocky Ground. I'm a Traveling over over rocky ground, rocky ground Rise up, shepherd, rise up Here for flock is home, far from the hill the stars have faded, the sky is still The angels are shouting, glory and allude Nights of rain have washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stay. Find your flock, get them to the higher ground. Flood waters rising, Canaan Pie. Oh, and ground, ground, and to your flock or oh, the will tree We'll be called for our service Come judgment day Oh, we cross that river wide Blood on our hands will come back on us twice Rocky Ground van Bruce Springsteen uit 2012. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen door slapeloze nachten heen wurmt of sleurt. En dat hoort u vannacht van theatervormgever Tom Schenk. Het idee is dat ik een minuut of vijf of zo... en dan probeer ik me eigenlijk vragen dat het uitklimt wat je... Hey. Wat nog wel belangrijk is, hoe, hoe zal ik je uh, omschrijven als... Het vormgever. Vormgever, ja. Want ik, ik zie je bij uh, uh, decorontwerp staan, maar ook kostuumontwerp. Ja, dus allebei. Het, maar dat valt er allemaal onder. Ja, in dit geval wel. Ik doe het nu eens een keer allebei. Vormgever. Ja, vormgever. Ja, bij het Nationaal ja, Toneel of, of nou, werk zelfstandig? Ik werk zelfstandig, ja. ja. Maar bij het Nationaal Toneel, mag ik zeggen... Of ik, je, ik werk deze productie bij het Nationaal Toneel. Ja. De Storm hebben we het dan over. Ja, ja de ja. ja. ja, ja. Oké, okay. uh, nou, daar kom ik wel uit. Uh, ik schrijf iets aan je toe. Uh, zou ik je om te beginnen mogen vragen of je het zou kunnen omschrijven in een zinnetje of zo... Uh, zonder nog te benoemen wat het precies is, wat je, wat je door de nacht helpt? Uh, wat mij door de nacht helpt, lezen. Ja. <laughs> uh, ik uh, heb een uh, voorkeur voor Engelse literatuur. Mm -hmm. En uh, ik heb het geluk dat ik in een, in een internationale wijk woon... waar heel veel expats hun boeken dumpen in de tweedehands boekhandel. En er is elke week wel een boek bij, wat ik soms wel meer dan één... wat ik uh, daar opduikel en wat ik lees. Dus ja, ja dat is mijn <laughs> uh, secret hobby... Kun je, kun je vertellen wat voor boeken dat dan zijn? Uh, dat is uiteenlopend. Uh, maar uh, soms vind ik daar wel eens een, een, een schat... of iets wat ik helemaal niet ken. Uh, David Mitchell bijvoorbeeld was zoiets. Uh, ik, ik, ik struikelde over um, uh, Cloud Atlas. En heb vervolgens uh, ook buiten de tweedehands boeken... gewoon alle boeken van... Van David Mitchell gelezen. En uh, dat is één voorbeeldje. Maar dan. Uh, de, dus dan. Uh, um, dan is het het toeval wat zich uitbreidt, zeg maar. Ja. Maar um, ik, ik laat toch veel aan het toeval over, omdat als ik gericht ga zoeken. dan blijf ik in een kringetje ronddraaien. En, uh, het, en het enige, zeg maar, criterium wat, ik, wat blijvend is, is de vormgeving van het boek. <laughs> dat is het enige waar ik op af kan gaan. Als ik, niet we, als ik de schrijver niet ken en er niets van, ge, van gehoord heb... dan moet ik op de vormgeving, vormgeving van het boek afgaan. En als die goed is, dan kan het niet anders... dan dat het een, uit, een uitgever met smaak is. En dan kan het dus ook best goed zijn dat het een goede schrijver is. Ik kijk stiekem wel of het uh, toevallig een Penguin uitgave is... want dat is ook meestal een keurmerk. Maar, um, en nog andere, uh, vintages ook een goede enzovoort... Maar um, eigenlijk ga ik op uiterlijk af. Kun je vertellen wat, wat de dingen zijn die je dan uh, in het uiterlijk wil zien? Of ja, wat je... Goede vormgeving, dus uh, grafische vormgeving in dit geval. Um, kijk, mijn vak is vormgeven. Dus ik ken veel van de geheimen die achter vormgeving schuilen... die de meeste mensen niet opvallen. En mij vallen die dus wel op. En ja, dat geeft, dat geeft een blik achter de makers van zo'n boek... de mensen die het gekozen hebben... de mensen die ervoor gekozen hebben om het uit te geven... die daar een vormgever bij gezocht hebben. En ja, dat zegt iets over... waar dat boek vandaan komt. En nou Dat is dan meestal toch een goede indicatie. Kun je een voorbeeld geven van, van, van zo'n dingetje... Wat, wat jou dan specifiek wel opvalt in vormgeving? Um, als het eenvoudig is... is het meestal een goed teken. Dus als het echt... Een to the point beeld met een to the point tekst combineert. dan zit je al de goede, in de goede richting. Als het niets overbodigs heeft. of in combinatie daarmee. als het iets laat zien wat je niet verwacht. dat is vaak ook een, een teken dat er iets te halen is. Dat er. of een vormgeving. Er is bijvoorbeeld een. Ik weet haar naam niet, ik ben heel slecht in namen. Maar um, er zijn een aantal boeken van een Poolse schrijfster in het Engels uitgegeven. Engels, een Engels schrijvende Poolse schrijfster. En daar is er een van over um, tractoren in de Oekraïne. En dat is een boek wat zo ongelooflijk armzalig is vormgegeven. Dat kan niet anders dan opzet zijn. <laughs> het is echt zo'n weggooipapier, slecht gedrukt, slecht geprint. Uh, uh, een, een fout plaatje. En als je goed kijkt is het heel erg mooi... Mm -hmm. En als je goed leest, is het een prachtig boek. Dus ja, dan, dan, dan, gaat, het, dan gaat het op. Dan, dan werkt het principe. Dat is bijvoorbeeld. Uh, dat, is een, dat is een goed voorbeeld. Um, ja, uh, schreberige boeken uh, zijn meteen. Of een bepaald soort schreberige boeken is meteen te herkennen als um, uh, detectives. Ik heb niets tegen detectives, dus af en toe doe do, do, do ik daar aan mee. Maar dan kijk ik. Binnen dat genre, of er een is die net iets meer smaak toont, en net iets meer ingetogenheid in of originaliteit. Of, um, ja, ik zou niet zo gauw mijn vinger kunnen leggen op welk ander aspect. Maar ik denk toch wel sim, simpelheid en originaliteit. En onverwachtsheid. Die drie. <laughs> en dus gewoon lekker uitzoeken op basis van de kaft. Ja. Dat zegt al veel over de smaak van de makers. Toch echt, ja, dat is zo. Ik kan zo alleen al de ruggen van boeken er zo twintig overslaan... omdat ze me allemaal niks zeggen of te veel zeggen. Vooral dat laatste. En daar hoef ik niks, niks van te hebben. En natuurlijk sla ik er daarbij een paar over... die eigenlijk best het lezen waard zijn. Maar ja, dat is het risico. Ja. Ontzettend leuk. Ja, dankjewel. Wat goed. Ja, ben je klaar. Ja, nou ja, ik, ja we kunnen we kunnen nog nee, heel nee, lang nee, Uitstekend. Buiten, maar... nee, prima, uitstekend. Ja, als je zegt van ik ben mijn ei kwijt. Nee, nee, ik ben mijn ei prima. Dat is een goede, leuke, kleine. Tom Schenk dus. Spencer Wiggins wordt gezien als een van de best bewaarde geheimen van de soulmuziek en uh, de echte vertegenwoordiger van de deep soul. Weinig succes had hij in zijn carrière, veel geflopte singles. En later richtte hij zich op de gospelmuziek. In 2006 bracht het album Kent een compilatie uit van het werk van Wiggins en dat werd ineens wereldwijd geprezen. U hoort uit 1967 het nummer The Power of a Woman. A statue of a man It's like a tree standing tall But a sweet little woman, yeah Can make a big man fall He can be strong like Samson And big like Hercules But two sweet little And put a man down on his knees. That's the power of a woman. Oh, that's the power of a woman. Oh, yes, she heals. Oh, yeah. Did this. When a man loves a woman, he might forget his name. But two loving arms can make a bad man change, yeah. She can wrap a man on a finger, lead him around by the nose. Power of a Woman van de Amerikaanse soul- en gospelsanger Spencer Wiggins. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Sommige dingen waar anderen zich misschien voor zouden schamen... dat zijn eigenlijk de dingen waar Ingeborg Beugel, televisie- en documentairemaakster... juist hardop over durfde. te Praten en zich vragen over durfde stellen. Zo werd ze bekend met haar nogal uitgesproken optredens als Griekenlanddeskundige in programma's als Pauw en Witte Man. Maakte ze onder andere een documentaire serie over de tokies en series over moslimjongeren en seks. Haar nieuwste en meest persoonlijke film is Uitgebloed, Uitgebloeid. met een i tussen haakjes Hij gaat over het taboe op de overgang. Ik liep jaren rond met het idee dat ik gek aan het worden was. Ik herkende mezelf echt niet meer. Ik werd heel emotioneel. Ik herinnerde me niks meer. Je krijgt problemen met je korte termijngeheugen. Uh, ik uh, raakte mijn uh, oriëntatie kwijt. Ik raakte enigszins motorisch gestoord. Viel voortdurend van de fiets. Er zitten flessen melk naast de ijskastdeur. Een beetje zoals je ook wel hebt als je zwanger bent. En ik was toen uh, 45... En ik ben er pas achtergekomen dat ik erin zat toen ik 49 was... en dankzij mijn Griekse buurvrouw. Wat zei die dan? Nou, in Griekenland uh, gaan de mensen heel normaal met de overgang om. De heel opmerkelijk, totaal anders dan in Nederland. In Nederland is het taboe, echt uh, absoluut uh, objectief geconstateerd nog steeds. Totaal anachronistisch, niet meer van deze tijd, zou je zeggen... En in Griekenland, zo'n macho land, waar mannen zich heel erg macho tegenover vrouwen gedragen, nog steeds, daar worden eh, vrouwen, omdat ze eh, baren, op een voetstuk gezet. En iedere vrouw in Griekenland van 35 weet wat haar te wachten staat. Dus toen ik voor de zoveelste keer tijdens een vakantie bij mijn Griekse buurvrouw aan tafel aan de keukentafel zat te janken, toen zeiden zij en haar dochter, die toen 38 was, ja, maar lieve schat, jij zit in de overgang. Het enige wat ik wist van de overgang was geen menstruatie meer en opvliegers. Maar wat ik niet wist is dat je hartstikke in de overgang komt... vijf jaar voor je laatste menstruatie. En tegen die tijd had je, zien we in de film al... Uh, nou, de, meest, de minst gekke dingen zijn een hond nemen, <lacht> uh, baby's knuffelen... maar je hebt ook plastische chirurgie laten doen in Thailand... Uh, je, hebt, je bent op jezelf gaan wonen. Je hebt een tweede man erbij genomen. Was dat allemaal te wijten aan die overgang, denk je? Ja, ik denk dat het daar allemaal mee te maken had. Ik heb die facelift in een vlaag van een overgangsverbijstering gedaan... toen ik 46 was. En als ik had geweten... En dat ik in de overgang zat... en dat en al die gevoelens van ongenoegen en ongeluk... en verdriet en depressie en niet tevreden zijn met jezelf... Uh, daardoor kwamen. Dan weet ik niet, nu achteraf bezien... of ik toen al die facelift had laten doen. Ik denk dat ik het later dan uh, had gedaan... Uh, en in ieder geval had ik toen dan, dan had ik. Een, en in ieder geval had ik andere verwachtingen gehad. Toen dacht ik, nou, als ik uh, mijn gezicht laat verbouwen, dan, dan past het weer beter bij mijn lijf. Want ik had een heel goed lijf, een ontzettend verkreukeld gezicht. Ik zag er echt veel ouder was dan ik was. Ik had heel veel gerookt, heel weinig geslapen. Seks, drugs en and rock'n'roll. And een waanzinnig leven gehad. Dus dat zag je gewoon in mijn gezicht. En ik wilde dat mijn gezicht weer bij de rest van mijn lichaam paste. En ik dacht, als ik dat naar nou voor elkaar krijg... dan word ik innerlijk gelukkig. Maar dat is natuurlijk klinklare onzin. De buitenkant van je gezicht verbouwen... dat verandert niets aan hoe je je van binnen voelt. En zeker als daar die hormonale orkaan woedt. Dus ik was heel erg teleurgesteld door mijn facelift... En die teleurstelling had ik mezelf kunnen besparen... als ik had geweten uh, wat er werkelijk met me aan de hand was. En je ziet dat heel veel vrouwen facelifts doen uh, in die tijd. En volgens mij heeft dat heel veel te maken met dat gevoel van... ik ben niet tevreden met mezelf, ik wil iets anders. Ik wil een ander gezicht, ik wil een ander lijf, ik wil andere kinderen... ik wil een andere man, ik wil een ander leven. Ik zou echt niet weten wat ik me daarbij moet voorstellen. Wat is een opvlieger? Hoe vlieg je op? Do you know what menopause is? Menopause? No. Het no hoort bij de vrouw. Gewoon ja. klaar. Er valt niks aan, uh, aan te veranderen. Ik weet dat mijn moeder er amper iets over wist. Die zegt, of ze is nu overleden, maar die zei ik heb er nooit last van gehad. Maar dat geloof ik niet. Bent u in de overgang? Nou, daar ga ik niets over zeggen. Maar vindt u dat er een taboe is in Nederland over dat onderwerp? Ja, maar ik ga daar niet, uh, niet op in. Ah, nee, schijt uit. Je hebt in de documentaire ook over een taboe. Waarom is dat taboe? Er zijn dus 1,6 miljoen vrouwen in de overgang momenteel... en toch zeg jij er is een taboe op. Nee. Um, in de eerste plaats is het altijd een taboe geweest... Uh, en ik denk dat dat komt omdat de overgang uh, te maken heeft met verval, met oud worden en uiteindelijk met de dood. En alles rondom de dood is een beetje in de sfeer, omdat we het allemaal zo griezelig en zo eng vinden. Uh, uh, het was heel lang überhaupt geen fenomeen... want vrouwen gingen vroeger gewoon dood voor of rond de overgang. Maar dat is al best wel lang geleden. Ja, maar de enige vrouwen die dus toen in de overgang kwamen... dat waren nonnen en oude vrijsters. Dus die overgang is in de volksmond en in de volkscultuur... een beetje vast te komen kleven aan rare vrouwen... die niks met mannen te maken willen hebben. En dat is sowieso taboe. Nou, toen uh, uh, werden de vrouwen ouder, maar werkten de meeste vrouwen nog niet. Dus uh, die overgang die, die, die beleefden de vrouwen nogal individueel... binnen de gesloten muren van een huis, waar ze huisvrouw waren. En nu, uh, nu vrouwen allemaal werken wordt het pas echt een probleem, want de overgang en werken... dat is iets heel anders dan de overgang en huisvrouw zijn. Als jij vier nachten niet geslapen hebt... Uh, of je hebt ongelooflijke last van opvliegers... waardoor je echt ieder half uur het gevoel hebt... dat er een tuinslang uh, boven je hoofd hangt... Uh, ja, dan, dan kan je daar binnen zijn huis uh, mee dealen. Maar als jij advocaat bent, of uh, buschauffeur... of uh, lerares voor de klas, of journalist, of wat dan ook... dan uh, is het opeens een enorm probleem. Betekent dat ook dat jij, toen je het eenmaal doorhad... dat je in de overgang was, dat je dat niet bespreekbaar durfde te maken? Dat je niet tegen vrienden of vriendinnen... of als je aan het werk was en je niet goed voelde, durfde te zeggen... jongens, ik ben in de overgang, vandaag even niet... Um, ik heb er toen wel... Je kent me... Uh, een Jij ja. kent me een beetje. Ik praat wel als ik helemaal weet wat, wat, dat er iets is of sowieso. Ik ben niet bepaald op mijn mond gevallen. Dus ik praat er wel over. Maar ik merkte dat er heel besmuikt op gereageerd werd. En geldt dat ook voor vrouwen? Of is dat vooral mannen die raar reage reageren? Nee. Uh, ik heb geconstateerd dat de meest heftige reacties vaak van vrouwen komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan Linda de Mol... die op de landelijke televisie bij Paul Witteman... Uh, ze verkondigde dat ze nooit een nummer van haar Linda, het damesblad, aan de overgang zou wijden. Ik vind het sowieso een heel een onsexy, onsexy uh, onderwerp. Dus ik heb sowieso voor mezelf al besloten dat ik het helemaal niet jij niet in, over in de, de overgang gaat? Jawel, ik ga er wel in. <laughs> maar uh, <laughs> het gaat er niet over hebben. Ik vind, uh, ik vind het geen sexy, leuk onderwerp. En ze keek daar echt heel erg vies bij. En het was heel duidelijk dat ze daar allergisch voor was. Toen heeft Linda de Mol ook wel de woede van half menopausaal Nederlands zich op de hals gehaald. Want ik geloof dat de linda zij toen ont plofte is door allemaal boze vrouwen. En omdat heel veel vrouwen wisten dat ik met die film bezig was... liep mijn mobieltje vol met allemaal sms'jes van razende dames... die zeiden, ik kom nooit meer de Linda... en ik hoop dat als ze erin komt, ze er zelf veel last van zal krijgen... want dat verdient ze. Maar eigenlijk uh, uh, representeert Linda de Mol heel veel vrouwen... Die afschuw, die, die angst. Die, dat, dat, wat ze ook lijfelijk uitstraalde. met die uitdrukkingen op haar gezicht. alsof ze een stuk drol had ingeslikt. van hier wil ik niks mee te maken hebben. Die houding hebben heel veel vrouwen. Wat de film heel bijzonder maakt. is dat je echt ontzettend persoonlijk bent. Tenminste, zo lijkt dat voor de, voor de kijker. Uh, je bent niets ontziend naar jezelf. Uh, je ziet jezelf doodongelukkig uh, zonder make-up voor de spiegel staan en uh, voor je uitstaren. Uh, je twee mannen zijn in beeld. Uh, soms met enige tegenzin willen ze helemaal niet praten over jullie relatie voor de camera. Misschien ook wel begrijpelijk een beetje. Uh, maar het is dus ontzettend persoonlijk en je stelt je heel kwetsbaar op. Maar toch ben je, of, ja, je bent een journalist. Waarom heb je ervoor gekozen om... Je had ook een film over de menopauze kunnen maken... door andere vrouwen te interviewen en wetenschappers. Misschien wat minder spannend geweest... maar waarom heb je deze keuze gemaakt? Ja, nou, ik... ik... Ik ben er zelf nog steeds niet van bekomen dat we deze keuze hebben gemaakt. Want ik begon de film als journalist. En uh, ik wilde uh, met een journalistenhoedje op door Menopauzeland stappen... en de kijker laten zien wat er op dat gebied uh, zoal bestaat, te doen is en bekend is. En inderdaad, ik zocht naar vrouwen die voor mijn camera over hun ervaringen wilden praten... Maar uh, terwijl ik al aan het draaien was, uh, kwam ik bij een Deense documentaire producenten terecht. Die gaf een cursus. En zij is heel beroemd. En uh, haar producties slepen internationaal allerlei prijzen weg. En zij zei tegen mij. Uh, joh, uh, naar zo'n film wil ik niet kijken en daar wil niemand naar kijken. Hou dat nou toch op, dat is een soort telejakcursus, menopauze. Gaap, gaap, uh, een echte documentaire. Daar zit drama in, daar zit een dramaturgische ontwikkeling in. En uh, uh, ze begon mij te ondervragen over mijn leven. En toen moest ik schuchter bekennen dat ik twee mannen in mijn leven heb. Een, een originele uh, modus vivendi. En dat ik met de ene wel vrij en met de ander niet dat ik met de ene heel lang ben en de ander heel kort... en dat de ene een zakenman is en de andere intellectueel... dat ze elkaar tegenpolen zijn... En toen ging die Deense producenten, mijn, mijn leermeesteres in die cursus... die ging op het puntje van de stoel zitten en die zei... ja, maar die film wil ik zien. Ik wil, die, ik wil jou zien en jij moet het vehikel zijn. En die menopauze, dat neem je dan mee in die film. En zo luister je mensen aan, aan de buis. En toen gaf ze me ook nog uh, uh, de, de, de opdracht mee om uh, mijn ijdelheid helemaal kal te stellen. Ze zei, in zo'n film moet je lelijk durven zijn... moet je je extreem kwetsbaar kunnen opstellen... De, en durven opstellen, anders sla je de plank mis. Alleen zo krijg je mensen mee... En toen zei ze ook nog... en bovendien door er zelf openlijk over te praten... daarmee doorbreek je pas een taboe. Want het is heel makkelijk om een microfoon voor mensen te houden... en hen leeg laten te lopen voor de camera. Maar als je zelf open bent, ja, dan win je harten van mensen. Nou, dat was op het moment van het proces van mijn film... een toen allerwerten. Ik moest, dus, moest 180 graden mijn film draaien... Het was heel zwaar. Ik vond de montage ook een drama. Ik moest de hele tijd tegen mijn eigen, mezelf aankijken... en ik ben zo lelijk in die film. Ik ben zo lelijk in die film. Ik riep voortdurend, oh nee, oh nee, niet dat beeld. En dan zei de editor weer, joh, doe alsof het iemand anders is... en dit komt er wel in. Ja, nee, het was, het was een martelgang. <laughs> Als je het hebt. De menopause is een minor problem in de complexe relatie die wij met z'n tweeën hebben. Dus dat is alleen maar een onderdeeltje daarvan. En of het goed is, ik, ik, ik ga, daar ga ik toch geen uitspraak over doen. Ik kan alleen, het gaat goed op het moment dat ik denk, hé, hey, nu heeft ze het. God, ze heeft het naar haar zin. Nou, ik denk dat je wel eens wat meer rekening kunt houden met de fase ja. van het leven waar ik nu in zit. Ja. ja en dat... Ik vind dat je er weinig geduld voor hebt weinig geduld voor ja, heb. Weinig begrip voor, weinig geduld voor, weinig... laissez-aller. Weer dat weinig... je de film. Ja, ja je bent, je nou, bent, je, dit, het is een heel emotionele periode... en daar kan jij gewoon niet goed mee omgaan. Oh, nou, dit was brandpunt avond. Ja. Ik vind dat we er nu echt maar mee stoppen moeten. Als je dat erin wil hebben, dan, dan kun je de rest ook sluiten. Het lijkt me ook moeilijk om te balanceren op... Uh, het randje tussen kwetsbaarheid en exhibitionisme. Ja, dat was ook heel erg moeilijk. En die, dat, die kan je dus alleen maar naar de goede kant laten doorslaan... als je kwetsbaar bent. Echt kwetsbaar. Maar, maar geloofwaardig en overtuigend kwetsbaar. Niet gespeeld, dan sla je de pank mis. Dan word je onmiddellijk exhibitionistisch. Het duurt zo ontzettend lang. En als ik dan klaar kom, is het zo niks vergeleken bij vroeger... Nu is het, ja, een beetje een miserig gel gelokaliseerd dingetje. Ja. En, en, ja, en is daar dan wat aan te doen? Want, ik bedoel, je moet er al zoveel ja. meer werk voor doen. om het meer stimuleren. Maar dan is het eindresultaat zo teleurstellen. je geniest. Ja. Precies. Ja. Ja. Maar ik bedoel, hebben jullie dat nou ook? Nou, nou krijg ik niet snel warm, maar krijg ik nou toch wel een beetje warm, moet ik je heel eerlijk zeggen. Je durft ook vragen te stellen. En niet alleen in deze film, maar eigenlijk ook... In, je hebt eerder een serie gemaakt over moslims en seks. Waarin je ook gerust aan een imam durfde te vragen of in de Koran dan niet stond... of een man een vrouw moest bevredigen, dat soort dingen zeg ik even uit mijn uh, herinnering. Ja. Waarom durf je al die vragen te stellen? Uh, ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag. I don't know, de aard van dit beestje. Heb je dat altijd al gehad dan? Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik herinner me, vroeger op school werd ik heel vaak de klasse uitgestuurd... omdat de leraren helemaal gek werden van mijn vragen... Um, Um, ik denk ook dat het de reden is dat ik, dat ik journalist ben geworden. Want, want ja, toen kon ik van vragen stellen mijn beroep maken. En ik ben ervan overtuigd dat alleen door vragen stellen je echt achter dingen komt. Ik vind dat er geen verbod op vragen mag zijn. En werkt dat dan? Zo'n eigenlijk toch een soort schokgolf teweeg brengen? Ja, want daarna, dat, staat, want dat zit dan niet in de film, kwamen allemaal vrouwen op me af. En die zeiden, ik heb dat ook. En wat, wat goed dat je die vraag durft te stellen, want ik durf het niet. En uh, er was uh, één man in de zaal. Dat zijn allemaal vrouwen. En er was één echtgenoot meegekomen met zijn vrouw. En uh, die kwamen met z'n tweeën naar me toe. En uh, die echtgenoot zei ook, ja, in, waarom hebben vrouwen het hier niet over? Dank je wel. En hier moet over gesproken worden. Ingeborg Beugel en zij werkt aan de oprichting van een stichting, Het Gaat Over... die objectieve informatie aan vrouwen over de overgang wil gaan verschaffen. En de documentaire uitgebloeid is zondag te zien in de Bali te Amsterdam. En maandag op televisie bij de NCRV in het programma Document om 9 uur. Zij was in gesprek met Emmy Colau. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En uh, dan praat ik met Suzanne Kennedy over haar eerste voorstelling... bij toneelgroep Amsterdam, de Pelikaan. En tijdens, of nou ja, na twaalf is Nooit meer slapen voorafgegaan door Bonita Eveniel, het uh, hoorspel. Fijn dat u heeft geluisterd deze nacht. Ik wens u nog een hele nacht... Uh, Plezier of uh, slaap, wat u wilt. En uh, morgen wens ik u een hele mooie dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.